Frank van der Linde. Goeienacht zeg. Ik heb er weer zin in. Nog een uurtje nachtbraak is hier op Radio 1. Het gaat over verdwalen. Verdwalen is ook wel spannend ergens. En wat Ruud net zei, het leidt ook wel weer tot avontuur. Zometeen dus uh, John Jansen van Galen, mijn Radio 1 collega. Die dus expres verdwaalt. En daar schrijft hij dus nu ook een boek over. En hij is ook op zoek naar mooie verdwaalverhalen. Vertelt hij zometeen hopelijk ook nog wat. Wat hij in zijn boek heeft verzameld. En ik ben samen met John ook uh, op zoek naar uh, ja, mooie verdwaalverhalen. Dus kom maar door, 0800 1121. Wilbert, jij hebt zo'n verdwaalverhaal, hè? Ja, goedenavond. Hoi. Goedenavond. Ja, dat klopt. Nou ja, ik was al een tijd geleden... Toen het hier voor de tweede keer alleen op vakantie euh, naar Spanje. Maar zo toen een tijd naar, ik geloof naar Calella was. Oei, plaatje. echt zo'n uitgaansoord is dat, toch? Ja, dat klopt. Nou ja, we gingen erheen en het was al, we hadden een late vlucht om tien uur. We kwamen al laat aan en in ons hotel was overboekt toen we aankwamen. Dus hebben ze ons al, half over kop in een ander appartementencomplex ja, gestuurd eigenlijk. Ja. <hij hij> en toen was het van ja, wat gaan we nou doen? Ja, we gaan op stap. Kom, we gaan gewoon. Dus we hebben onze koppen weggegooid, zijn fijn gaan stappen. Natuurlijk goed wat gedronken. Eerste avond moet je meteen het er goed van nemen, toch? Ja, dat was wel onze instelling toen, ja. Dus ja, wij kwamen s'avonds om een uur of vier uit de disco, denk ik. En we hadden nog wat gegeten voordat we weggingen bij het hotel, bij een kraampje maar goed. Ah, dan had ik honger, dus we gaan naar het hotel, gaan wat drinken, wat eten en even slapen. En toen was het van, ja, welk hotel zitten we ook alweer? Dus, ja. um, het was even een goede vraag. Dus, dus echt absoluut niet meer naar welk hotel ze ons hadden verplaatst. Dus wij hebben rondgelopen eigenlijk de hele nacht door dat dorp, door dat stadje. Um, Natuurlijk niet kunnen vinden. Maar had je geen pasje of een sleutel van het hotel waar dat op stond, de naam? of iets? Nee, we hadden echt onze koffer neer in, in de receptie, dacht ik op, En toen zou we echt duur even de kamer kregen. En toen dachten we, dat doen we straks wel als we terugkomen. Maar ja, aangezien ze ons hadden verplaatst naar een ander hotel, wisten we dus ook niet naar welk hotel we moesten vragen. Dus we konden ook niemand vragen waar we heen moesten. <laughs> dus ja, we liepen eigenlijk rond niks. Flik aangeschoten. We hebben uiteindelijk hebben we op het strand geslapen. We oui. dacht erop verder, weer, weer door het hele dorpje gelopen. En eigenlijk pas om vier uur avonds. En hadden ze dat rotokraampje weer opgebouwd en daardoor hebben we ons hotel weer teruggevonden. Toen dacht je van hé, hey, een herkenningspunt, daar moet het ergens ja. in de buurt zijn. Dat was ongeveer dat was een hele dag later dat dus we het hotel hebben gevonden en onze spullen weer hadden. En, ja. Maar je hebt dus op het strand geslapen? Ja, uiteindelijk wel. En het heeft ons, die strand, het eigenaar die heeft ons ochtends vroeg wakker gemaakt en weggestuurd. Want, ja. want je sliep op zo'n bedje dan? Ja, die hadden we maar gepakt we moesten er ergens op liggen dachten we. Ja. Dus ja, we dus verder gaan zoeken en eigenlijk pas middag om vier uur toen we dat kraampje weer hadden opgebouwd, vonden we ons hotel. En we zijn er waarschijnlijk wel drie of vier keer langs gelopen. Maar je wist en pas kraampje stond, daar konden we het weer. Maar hoe vond je dat, dat je verdwaald was? Maakte je je zorgen of vond je het ook wel spannend? Nou, in de eerste instantie uh, vonden we het al grappig. Uh, maar toch, toen, ja, toen we een paar uur het hotel nog steeds niet hadden gevonden, vonden we het toch een stukje minder aan het worden. Toen was je er wel een beetje klaar uh, mee. Ja, eigenlijk is het over de Londen wel van in. Maar ja, enigszins heb je toch wel een beetje paniek gewonnen. Je bent in het buitenland, dus tweede keer op vakantie, je kreeg geen woord Spaans. <laughs> Hoe was de rest van de vakantie? Door dit begin? Nou, die was eigenlijk uh, toch wel heel goed. Uh, dat twee dagen hebben we ons hotel we eigenlijk eigen heen moesten weer gekregen, Dat was ook wat makkelijker te vinden. Maar, ja, maar aan de andere kant, stel dat je die avond dan weer heel erg dronken was geworden en weer uh, de weg terug had moeten vinden, dan was het ook wel weer lastig geweest. Omdat je steeds van positie verwisselde. Ja, dat had heel gevaarlijk kunnen worden. Stel dat je elke avond ergens anders had gezeten. Dan was je nooit meer thuisgekomen. Oh jee, nee, ik moet er niet aan denken. Dankjewel Wilbert. Een hey, fijne avond ook. Yes, jij ook. Groetjes. Doeg. 0800-1121 voor jou. Verdwaalverhalen. Kom maar door. 0801121. Misschien zo'n verhaal net zoals Wilbert. Geestig toch? Double D, Big for of on my baby.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 Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, dogs. Los Angeles, India, lost on a train, loves. Cheese at a stove. Can't believe I got her out here cooking dough, cooking dough. I promise she'll be. Whippin' meals up for a family of our own Someday ooh, nothing, nothing wrong Nothing wrong no, nothing, nothing wrong, wrong, wrong with, with the lie Nothing ooh. wrong with another short plane Right through, through the sky You and, I. and I Are lost ooh, Lost tonight. in the heat of it And a thrill of it all. Miami, Amsterdam, took you Spain, Dallas. Los Angeles, India, lost on a train, Dallas. met het liedje Last. Goedenacht, je luistert naar Radio 1 Nachtwrakers. En uh, ik zei het net al, ik, uh, ik mag eventjes bellen met mijn Radio 1 collega John Jansen van Galen, want hij is druk bezig met het schrijven van een boek over verdwalen. En uh, zoals een echte dwaler betaamt, is hij natuurlijk midden in de nacht wakker. Goedenacht, John. Goedenacht. Ja, je schrijft een boek met allemaal verdwaalverhalen erin. Uh, ja, nou het is een boek verdwalen in Nederland, eigenlijk een pleidooi voor het verdwalen, de lof van het verdwalen, met als ondertitel waar een wil is, is geen weg. Ja. Want je moet het wel, uh, het, is, het is niet zo gemakkelijk meer om in Nederland te verdwalen. Dus als je dat wil, en ik, ik pleit ervoor dat mensen dat, dat willen, dat avontuur uh, zoeken, dan moet je er een beetje je best voor doen. He, je kunt niet maar zo het bos inlopen, want als je het bos inloopt, dan wemelt het daar van de pijltjes en de paaltjes met gekleurde koppen en, uh, en, en de richtingbordjes. En als je die volgt, dan verdwaal je het dus nooit. En als je een gps bij je hebt uh, tegenwoordig En die mobieltjes toch? Dus als je graag wil verdwalen, dan moet je even uh, nou ja, het gebied ervoor uitzoeken. En dan uh, ja, uh, blind op pad gaan. Dus eerst die aanwijzingen negeren en dan ben je... Uh, vaak binnen een kwartier totaal de klus kwijt. En uh, je mobiel thuis laten, denk ik. Want je ja. hebt nu Google Maps erop, je hebt allerlei landkaarten. Het is allemaal veel te makkelijk ja, gemaakt. Ja, de iPhone is, is de dood voor het verdwalen, meneer. Heb je één verhaal voor mij? Een mooi verdwaalverhaal. van wat je al hebt verzameld voor je boek? Ja, ik vond een heel mooi verhaal vond ik, van uh, een vader. Die ging een plek opzoeken waar hij als jongen met vakantie was geweest. Hij kwam geloof ik... ...uit Doetinchem en hij moest naar Heerenveen... en toen zijn ze gereden langs het Mondverland... ...dat is vlakbij Doetinchem... ...een mooi bosgebied, een oud landgoed... ...en daar zijn dus allemaal hele rechte lanen... Eh, ...die staan haaks op elkaar... ...daar kun je nauwelijks verdwalen... ...en hij stapte daar in, dat bos... ...en eh, flink doorstap... ...en dat jongetje was vol bewondering... ...voor, voor zijn vader... Dat hij, ...dat hij daar zo goed de weg kon vinden... ...maar toen kwam de mist op... ...en dat is natuurlijk een... <coughs> puikrecept voor verdwalen, hè, mist. En eh, hij liep daar in die, die, die lanen, ja hij wist wel links of rechts, maar hij wist helemaal niet meer waar hij uit zou komen. Die mist werd al maar <laughs> dichter. Spannend. En al maar verder slonk het prestige <coughs> van die vader in de ogen van zijn zoontje. Nou ja, heel, een, heel lang nadat ze op pad waren gegaan zijn ze op een weg weggekomen. Maar dan moet je nog maar weten welke kant je die vaarderweg op moet gaan volgen. Nou, toen hebben ze een auto geloof ik aangehouden en die heeft ze teruggebracht naar de parkeerplaats waar ze stonden, maar waren er waren vele uren verstreken. Wauw, gewoon echt verdwalen. Ja, echt verdwaald. Fijn. Ik, uh, ik, het, het, het heeft iets romantisch ook wel, het verdwalen. Het heeft iets zeer romantisch, dat is ook het mooie ervan. Jij bent een boek aanschrijven, uh, John, uh, en nog op zoek naar verdwaalverhalen ook? Ja, dus, ik ben uh... zeer op zoek naar verdwaalverhalen. Ik vind, alles, uh, alles is welkom op dat gebied. Want het boek komt pas in uh, april of zo uit maart. Als het weer mooier wordt om op pad te gaan. Ja, nou ja, vannacht gaat het dus over verdwalen. Ik, zal mooie, uh, ik, ik hoop dat ik veel mooie verhalen binnenkrijg. Ik heb al wat mooie verhalen gehoord natuurlijk. Maar uh, ik zal ze doorspelen aan jou dan ook nog. Dan heb jij er ook nog wat aan. Ja, nou ik hoop het. Yes. Dus veel, veel succes. Verder. Dankjewel Vandacht. John. Ja, okay. Fijne nacht. Doei, yes. It's a long, long way.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 It's a long, long, way Cause I've been there before. And I don't think I'm going there no more. Het was een, uh, een oude zwerver als het ware, die een beetje, beetje bijkluste her en der. Die sleutelde een gitaar in elkaar, echt van blikjes met een bezemsteel en wat oude snaren. Ging een beetje spelen op straat. Werd ontdekt. En hij toert nu echt heel de wereld over. Stond, uh, stond ook op de grote festivals hier in Nederland. Het is een, een mooi verhaal. you, Steve met It's a long, long way. Net zoals uh, elke week en ook vorige uur... schakel ik al eventjes naar de bar van BNN. Die heet Boyd's Bar. En daar praten mijn vrienden en collega's over het onderwerp van vannacht. En dat het is verdwalen. Boyd's Bar. bar. Eén ding zeggen waar ik altijd verdwaal? Vertel. Zeker als ik gedronken heb. In de, in de fietsflats bij Amsterdam Centraal. Oh bij Amsterdam Centraal. Ik, oh ja. ik zet zo vaak mijn fiets daar neer. Dat, dat op een gegeven moment weet je niet, maar ik heb nou daar of daar. En dan, ja, ik. Kun je lang zoeken? En heel veel mensen op. hebben dat. Heel veel mensen hebben dat. Dan loop je weer te shock. En dan kijk ik, nee, nee, die is blauw, die is blauw, die is groen, die is wit. Dan is het ja. maar niet. En dan komen er ook mensen die, die ook zo traag shock en ook zo aan het staren reden. zijn. Van, ik heb dit nou dinsdag neergezet, maar ik heb geen idee meer. Echt, Het is een complex waar ik soms drie kwartier rondloop, denk ik wel. Ik ben een keer bijna doodgevroren toen ik was verdwaald. Zo, toen ook, uh, ja, toen was ik ook vijf of zes. En toen waren we op wintersport in een, uh, uh, een ski-complex. Uh, en dat was uh, een soort ring. En dan van binnen was het open. Dus van binnen zat je weer buiten. In die ring, dus in het gebouw. En ik slaapwandelde, oh. blijkbaar. En uh, dus ik was er gewoon naar buiten gelopen. In plaats van terug naar mijn bed. En toen ben ik daar gaan rondlopen. En toen kon ik het appartement niet meer vinden. En toen ben ik gewoon ergens gaan liggen. En toen, uh, gelukkig dacht mijn vader, van... Hé, uh, hey, even kijken of Liek wel in bed ligt. En toen zag hij de deur openstaan, van de voordeur van het appartement. Dus toen is hij gaan zoeken. En toen zag je mij dus drie verdiepingen hoger, zo in een hoekje. Maar je was dus in je slaap aan het slaap van. Ik was in mijn slaap eigenlijk verdwaald. Ik, was, ja. ik ben helemaal niet wakker geweest. Ik oh, je bent wist niet het... wakker geweest? Dus nee. toen je ging liggen, dat heb je ook in je slapendag? Ja. Maar ik had wel gedroomd over, over het trappenhuis in het appartementencomplex. Maar het is allemaal in mijn slaap gebeurd. Maar mijn, ja, ik heb echt geluk gehad, want mijn vader... die. Uh, ik moet gewoon even checken. Maar had je maar... iets naar overhouden nog? Nee, nee, nee. Gewoon uh, buiten. Ik had geluk. Ja, maar omdat het dus. Ja, die galerij was dus buiten. En ja, het min 15 of zo. Dus uh, Ja, wel geluk gehad. Dat heb je echt geluk gehad, denk ik. Ja. Dat is een heftig verhaal als je zo verdwaalt. Zeker als je zo jong bent. Als je vier jaar bent en buiten in de sneeuw in slaap valt. Oh. Ik ben blij dat ze er nog eens mijn lieve collega Lieke. En dat ze gevonden is door de vader. Verdwalen, verdwalen. Je kan dat op allerlei manieren doen. Frank, goeienacht. Ja, heb je tegen mij, Frank? Ja, Frank. Ik heb het tegen jou, Frank. Oké, okay, Frank. Hoi, Frank. Ja, ik ging al tegen degene die, die net zijn telefoon opnam. Ik ben uh, verdwaald op 1600 vierkante meter. Dat moet je uitleggen. Nou, ik, uh, ik, ik woon alleen. Ik ben blind. Ik uh, ben gescheiden. Dus ja, nou, dat moet je allemaal zelf doen. Dan verdwaal je heel snel maar, natuurlijk als je blind bent. Ja, ja ik, niet. ik blijf gewoon thuis zitten. Maar daar ken ik, ik het wel. Verdwaal maar, je wel eens ik... in je eigen huis? Wat zeg je? Verdwaal je wel eens in je eigen huis? Nee, joh. Zo groot is dat ook weer niet. Nee, oké, okay, maar... vind het Loo of zo? Nee, maar het paleis Het low. Het zou wel stunt zijn als je daar zou wonen. Ik sta nu hopelijk in de gang. Nee, maar heb je dan gewoon allemaal herkenningspunten in je huis... zodat ja, je ja, weet dat van, oké, okay, als ik, ik deze deurpost voel... Ik nooit in mijn huis, nee. Oké, okay, maar het is wel... Mijn blind is natuurlijk weer heel anders. Maar je bent dus wel eens verdwaald? Ja. Echt verdwaald? Ja, leeg dat zei ik net. Ik ben verdwaald op 1600 vierkante meter. Hoe ging dat in zijn werk dan? Nou, ik, uh, ik uh, uh, liep naar de garage... Ik heb geen auto, maar goed, die, die staat er nog eenmaal, dus uh, gewoon laat me staan dat ding. En uh, toen voelde ik dat mijn grijze bak er nog stond. En ik dacht, hé hey, Annie, mijn buurvrouw, die brengt normaal mijn grijze bak naar. Uh, oh, je bedoelt de vuilnisbak? De... Zeg je? Je bedoelt de vuilnisbak? Ja, vuilnis, mijn maar... vuilnis, ja. vuilnisbak. Ja. ja, ik weet niet of die grijze is, dat zal wel, denk ik. Oh, ja. Maar in ieder geval, die staat er nog. Ik denk, nog, zou Annie er al vergeten zijn of heb ik iets niet gehoord wat ik had moeten horen? Nou, ik denk, nou weet je wat, ik heb hem zelf wel buiten. Dus ik neem mijn blindenstok mee en ik de grijze bak achter me aan op die twee wieltjes. En uh, nou, dan ga ik met de hakken tegen de stoeprand staan van, mijn, van, van, van, van het plein. En dan, ik weet dat, dat, dat die carré waar al die, die dingen moeten staan, dat is, dat is gewoon voor mijn neus. Dus ik moet gewoon rechtdoor lopen. Nou, dat deed ik ook netjes. Ja. Dus ik denk, nou, dat is goed. Maar toen... Dan dacht ik, ja, er staan al bakken. Dan moet ik waarschijnlijk aan de zijkant zitten. En zo ben ik met die bakken aan het sleuren geweest. Uh, over dat carré waar al die bakken staan. En toen laat ik hem eindelijk staan. Denk, en dan moet ik weer naar huis. Maar ja, en hoe in hemelsnaam? Ja, en dan krijg je het probleem dat als je op een uh, plein woont... dat allerlei mensen hebben het allemaal schuren of hebben uh, uh, allemaal planken. Dat dus, uh, weet ik veel wat. En ik denk, ja, maar wat ben ik nou dan? Moet ik nou naar links? Moet ik dan nou naar rechts? En er was maar één ding waar ik bang voor was. Dat ik het klein af zou lopen. Ja, en en dat, dat je op de, op de weg, weg komt of zo, toch? Zeg je? Dat je op de weg komt misschien. Ja, daar je... ben ik bang voor. Dus. Ja. Nou ja, en ik ben daar aan het zoeken geweest. En aan het zoeken geweest. En me volhouden van. Ja, ik, heb, ik, ik heb een garage en er zit een garage naast. En daar is een poort en er is er weer een garage. aan het eind verderop staan vijf of zes garages naast elkaar. Kan ik die dan niet vinden? En ik heb toch. Uh, geen houten schuttingen. Ik heb een, uh, ik, ik, ik heb een schutting van, uh, van, uh, van, van planten. Dus. Van coniferen of zo. Nou, lieg rustig, Maar dat maakt op zich niet uit. Nee, nee. Maar heb je en, dan uh, geen geluidsherkenningspunten? Want, het, kijk, was, uh, het was s'nachts. Dus ben je ook niks. nog s'nachts de op opgegaan? <laughs> ja, je, je, je, je zet dan zondagavond die bak buiten. Die wordt als maandag opgehaald. Ja, okay, uh, okay, okay. Ik ga daar voor, voor, voor mijn eigen ras niet zo vroeg op staan, moet ik zeggen. Maar Frank, en, wat uh, heb je toen gedaan? En blijven zoeken, maar alleen maar bang blijven zijn. En dat is het, het nadeel ervan, dat je dat in je achterhoofd van... ik mag dat plein niet aflopen, want dan kom ik niet meer terug. En later, als je er later over nadenkt, denk je van... ja, dat, dat had je kunnen voorkomen, want er is maar één hoek die je niet moet nemen. Dat is de hoek van... De, ja, dat heet van, van ja, voor mijn geval dan met mijn rechterhand... En dan moet die hoek een bocht maken naar links, dan loop ik het plein af. Maar als ik andersom sta, ja, dat gebeurt dan gebeurt dat niet. Dus ja, ik, op laatste, ik denk, nou, ik heb geen idee. En na drie kwartier tot een uur hoorde ik in één wow. keer een, een, een deur gaan... en ja. er kwam iemand aan en die nam een grijze bak mee. Ik zeg, uh, ha hallo. Help, help, help. Nou, die helpt. En dan bleek Jos, mijn buurman, uh, die bleek ook de grijze bak naar binnen te zetten. Van Jos, ben jij dat? Ja, zei Ik sta hier. Nou, moet je je even voorstellen. Een vierkant. En uh, ik woon in het midden van dat vierkant. En uh, waar ik toen stond, was helemaal links in de hoek. Ja, ik beeld het Botaal mezelf even in, hè. Ik, ik, ik zie nu een vierkant voor me. En ik zie jou links boven of links onder staan, als ik hem even links zo richtop zeg. Ik Ga met mijn rug nou naar mijn huis, zeg maar. Ja. En dan naar links, naar boven. Daar stond ik. En toen, toen even, en toen heeft Jos je meegenomen, want je moest naar rechtsonder of naar rechts... Nou, ik moest naar, naar, naar het midden weer, van de andere oh, kant. Ah, je moest in het midden zijn natuurlijk, maar ja. het, het, het, het gedesgeronteerd zijn op het moment dat je het niet meer in de gaten hebt waar je bent... omdat je ook bang bent van, ik loop toch niet dat plein af, want dan heb ik geen idee waar ik naartoe loop. Maar, en... maar Frank, je bent, je bent blind. Uh, ja. Heb je dan niet vaker dat je verdwaalt dan? Nee, want ik ga naar RC. Ja, maar je moet toch wel, je gaat toch wel eens naar, de, naar je, moet, je moet toch eten? Ja, dan heb ik wel iemand voor die voor mij met eten haalt. Maar je gaat toch wel eens op visite bij iemand? Of... Doe mijn taxi. Oh, en die, die begeleid je dan van deur tot deur en zo? Dat, ho dat hoop ik wel. <laughs> je weet nooit of je je voor het goede adres afzet natuurlijk. Ja, dat, moet, nee, dat gaat allemaal, nou, ik, nee, ik ga niet zo vaak weg, maar... Uh... Ik, ik vond het heel of, uh, leuk eigenlijk, want ik luister vaak naar je. Achoo. En uh, ik dacht, hé, hey, ja, ik ben verdwaald op, uh, op een plein van 40 bij 40 meter. Dat kunnen weinig mensen zeggen, denk ik. Uh, misschien uh, Jans Verhalen, ik weet het niet. Zullen Jans Ja, misschien doet hij het expres. Nee, maar op, op zo'n gebied kan je, niet, kan je niet verdwalen, natuurlijk. Ja, ik denk het, denk het ook. Ik als je denk goed, het als je gewoon, gewoon kan zien, dan kan je niet verdwalen. Nee, nee, nee, maar het is gewoon net de angst van dat ene. Dus laat ik dan niet in dat ene stukje lopen. Ja, Want, maar dat begrijp ik. Dan ben ik alles kwijt. Nu heb ik de plein nog, en laat me daar maar lopen, denk ja. ik dan. En het wordt gewoon een keer weer licht En uh, die filmpjes verhalen ook wel een keer. Dus dat Was zo, je anders gewoon niet. op straat gaan slapen, denk je, Frank, als je die niet had kunnen vinden? Nee nee nee nee nee nee ik ga niet op straat slapen. Dat dat doe ik niet. dat is mij veel te koud. Ja, dat nee, is... <laughs> dat is allemaal stil, joh. Dan had je gewoon gewacht nee. tot er iemand naar buiten kwam en je ja, naar binnen. Ja, nou, dat, dat is nu ook gebeurd en ja. dan u man Jos die pakte mij netjes bij de arm en die zette mij voor het pleintje of uh, voor, de, voor het paatje neer van van het plein en ik kon naar huis inlopen en ik loop en dan loop op gewoon naar de deur. Dat is op zich geen probleem. Die zijn Frank recht doorlopen jongen. Oh. <laughs> dat waarschijnlijk wel thuis en wel te rustig. Helemaal goed. Dankjewel Frank voor het bellen. Graag gedaan en leuk programma verder, Frank. Blijf lekker luisteren. Ga ik door. Groetjes. Dag jongen. Hoi. Ik, uh, ik denk dat het tijd is uh, om mijn hond eens even uit te gaan laten. Donna met Borderline en je hoorde Roef, dat is mijn redactiehond, mooi door het outro heen blaffen. Ja, hij wordt altijd enthousiast. Uh, Roef is de hele tijd bij mij in de studio. Ik zal het even uitleggen voor als je niet vaak luistert. Kom Roef, we gaan naar buiten. Uh, Roef is de hele uitzending bij mij in de studio. Dat is de hond van Radio 1 en die loopt hier gewoon door de week rond over de redactie. En als ik dan uh, mijn uitzending heb, dan zet ik hem, uh, zet ik hem bij mij in, uh, in de studio... Bak je water, bak je brokjes. En dan blijft hij daar zo lekker zitten. En dan uh, laat ik hem zo uh, rond half vijf altijd eventjes uit. Want dat vind ik lekker om er even uit te zijn. Maar dat vindt Roef ook. dus uh, mm. Ik steek even mijn sigaret aan ondertussen. Vandaar dat ik even stil was. Gaat oh, niet echt lekker, hè? Ik ben hier met Charlie. Ja, nee, ik heb ook zelf vuur, Charlie. Dan ga ik dat wel even proberen. Oké. Okay. Het gaat over verdwalen vannacht. En verdwalen, dat is iets wat... In de tegenwoordige tijd niet echt meer gebeurt door al die smartphones en al die tom-toms die er zijn. Maar vroeger, als je dan. Ik weet nog dat. Nee, nou ja, want verkeerd rijden is natuurlijk ook verdwalen. Maar ik weet nog dat uh, vroeger we dan op vakantie gingen en dan door Parijs moesten. Ja. En dan ging je. Ja, en ouders. Schreeuwend! Oh, oh ruzie! Oh! Nee, Je moet deze afslag, nee, je moet deze afslag. Ja, nee, dat weet ik wel. Al wel, mijn pa die was er meestal wel goed in. En mijn moeder die zat dan met de kaart, maar mijn vader heeft het zo vaak op en neer gereden dat hij dat eigenlijk ook wel deed. Maar je had wel echt nog helemaal toen ik echt heel jong was dat het volgens mij nog een redelijke chaos was. Nu kom je er best wel doorheen. Ja, volgens mij kan je er ook wel is er inmiddels een soort, soort ringweg of zo gemaakt dat je er ook een half omheen ja. kan of zo. Ja. Nee, dus dat viel... Ja, nee, mijn ouders gingen ook niet heel vaak verdwalen op vakantie. Ik ben sowieso, ja, ik ben niet zo'n verdwaler wat dat betreft. Maar ik wil ook altijd de weg weten. Dus... Ja, want jij, jij zit veel in de auto. Jij hebt zo'n lief, schattig eentje. De ja, auto. dus ik heb ook geen, ik heb geen, uh, hoe heet dat? Geen tomtom, -tom, je hebt helemaal nee, niks. Nee, wat ik wel doe is als ik naar iets nieuws moet en ik heb een afspraak. Dan, want anders kom je sowieso te laat. Dan maak ik wel altijd even gewoon een printje met, met Google van uh, wat ja. is de weg. Maar dan neem ik hem door en dan, dan kijk ik ook even naar het plattegrondje. En dan... Kan ik dat wel, laat ik maar zeggen, op de weg toepassen. Dat ik denk, oh ja, nee, is logisch dat we hier dan nu naar links en naar rechts gaan. En nee, ik verdwaal niet heel erg vaak. Eigenlijk nooit. Ja, gelukkig, want het is geen... Ik was dus sinds tijden weer eens verdwaald. Want mijn telefoon was uitgevallen en ik moest ergens naartoe waar ik nog nooit was geweest. En het is niet leuk. Omdat je, je bent gewoon een beetje van slag. En het was niet heel erg eng. Het was negen uur s'avonds of zo. Dus het was ook niet dat het... Pik, Pikken donker, dat was het wel dat was al pikken donker, maar het was niet midden in de nacht nog of zo. Niet dat er enge mannen of mensen rondliepen, of... dus dat was het niet. Maar een beetje die hulpeloosheid vond ik heel vervelend, dat gevoel. Ja, maar hoe kwam het dan, lekker maar zeggen, dat je het niet meer wist? Ja, ik wist het nooit. Ja, ik had van tevoren gekeken op mijn telefoon waar ik naartoe moest, en dan had ik zo op Google Maps ingetikt, maar toen viel mijn telefoon uit. Ja. Ja, daar zit je. Maar dan ben je dus compleet afhankelijk daar ook van. Ja. Dat is het stomme. Dus daarom moet je gewoon van tevoren weten. Oké, okay, waar ga ik naartoe? Hoe ziet dat eruit? En dan een beetje voorbereiding. Ja, ja, dat had ik nu niet goed gedaan. Nee. Een voorbereid men stelt voor twee. <laughs> dat is geen uitspraak. Nee, wel. Maar jij hebt, uh, zit er nu lekker met Roef hier op het mediapark. En hij loopt lekker een beetje daar. Hij uh, zit uh, heel smerig aan het vreten volgens mij. Ja. Die hond vindt iedere week weer iets smerigs om op te eten. Hij is wel trots, want hij blaft even naar ons <laughs> om te laten weten dat hij wat heeft. Maar jij gaat ook wel vaak met de hond wandelen. Want jij hebt een, een hond ook. En verdwaal je daar dan nou nooit mee in het bos of zo? Ook niet, want toen ik klein was ben ik ook opgegroeid bij uh, de hei in het bos. En ik spendeerde eigenlijk... Al mijn vrije tijd daar. Dus het was ook een soort doel van mij en mijn broer. Om ieder klein weggetje, dingetje, wat dan ook te vinden. Dus ja, nog steeds. Het was ook hier in de buurt waar ik opgegroeid ben. Dus als je me hier in het bos neerzet midden in de nacht. Dan kom ik nog steeds naar huis. Want Ik heb gewoon een heel goed richtingsgevoel ook ja, denk ik. En, kijk we hebben echt een hele mooie, zo goed als volle maan. Ja, het is heel helder inderdaad. En de sterren. Ja. Kan je daar kan je daar, kan je daar navigeren? Ik, ik weet een beetje waar het hoort te staan. Ik ga absoluut niet zeggen dat ik precies weet... Uh, oh, bij die ster moet je naar links en dan kom je in Neverland of zo. Maar uh, <laughs> ik weet wel ongeveer van... oké, okay, de zon staat gemiddeld daar op een bepaald moment op de dag... hier in Nederland en dat de maan of niet de maan. maar uh, De polster dus... heb je natuurlijk. Ja. Die zie ik niet nu, of wel? Nee. Ik loop even nog een stukje verder. Even kijken, of, want er staan allemaal grote grijze gebouwen hier op het Mediapark. Het is niet het meest charmante plekje... Maar het is wel uh, nou, vrij ruim, dus uh, voor Roef is het leuk. Maar ik zie de polster niet nu, uh, Charlie. Ook niet. Nee, we zijn verdwaald. Oh shit. Nee, dat is, is moeilijk om hier te verdwalen hoor, in, uh, op het Mediapark. Het, uh, het is niet zo heel groot. Ben jij wel eens verdwaald? 0800 112 Je kan nog even inbellen tot vijf uur, er, En dan uh, wil ik het graag nog met jou hebben over verdwalen. Het kunnen kleine dwalingen zijn in het bos, terwijl je dus met de hond uitging. Of uh, grote verdwalingen. Dat je in het buitenland was en dat je even dacht, ik ga even de jungle in zo Maar laat je horen, 0801121 Dan uh, gooi ik mijn sigaret in de gasbak. Dat is wel zo netjes. Mm. En dan moet ik Roef er even aanleiden. Yes, kom maar, Roef. Hup. We gaan naar binnen. Het is mooi geweest. Bel je 0801121 En uh, terwijl ik door het pand loop, uh, hoor je de Magic Numbers. met een mooi liedje. Ja, Roef, even door dat deurtje. Goed zo. Yes, dan gaan we. En ik ben over twee minuten weer in de studio, dus dan kan ik met je praten. 0800 1121. Roef, trapje op. Ja, goed zo. forever lost. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Goeienacht. Dan luister je naar, naar Radio 1 inderdaad. Het gaat over verdwalen. En, en, en nog, nog even een paar verhalen hoor. Vind ik leuk. Gerard, nacht. Hey, Hoi. Ik ga, ik ga even de radio uitzetten, sorry. Ja, anders uh, horen we elkaar 47 keer. En dat is iets te veel van het goede. Ja. Hé, hey, ehm... Um... Ik, ik reis met paard en wagen door het land, dus ik heb een behoorlijk wat avonturen, ook zeker wat dwalen terecht. maar... Uh... Hoezo reis je met paard en wagen door het land? Ja. <laughs> Dat is toch een goede vraag van mij lijkt me, vriend. Terecht in ieder geval. Ja. ja, ja, ja, het is wel een beetje apart. Maar, wat is de reden daarvan dan? Dat is een heel verhaal op zich, maar ik wou eigenlijk iets vertellen over ja. vroeger. Ja, over verdwalen, daar hadden we het over. We moeten we moeten ja. niet zelf gaan afdwalen? Ja, precies, an, an, anders wordt het dubbel. Maar in ieder geval, wat betreft dwalen en verdwalen heb best wel ervaren. Maar ik was 15 jaar. en we gingen met een paar vrienden, met, drie, met z'n drieën waren we. Gingen we, naar Duitsland, gingen we liften. Op een gegeven moment waren we in de buurt van Monschenglabach en toen kregen we ruzie. Oh jee. En ja, ik ben behoorlijk uh, op mezelf. Ik denk, jongens, uh, zoek het maar uit. Ik ga alleen verder. Maar het gevolg daarvan was dat ik wel verdwaald ben. Hoe, ging het grote... ze... Hoe gebeurde dat De... dan, Gerard? Dus ik, ik wilde gaan liften. En het ja. was al avond... En dat lukte me niet. En toen ben ik verdwaald in die stad Montje Want je ging maar gewoon lopen. Omdat je geen aansluiting kon ja, ja, ja. vinden met een lifter, dacht ja, je van. Ja, ja. ja. Dus, dus het werd, het werd, het werd later, het werd nacht. En ik zat nog in die grote stad en alles was leeg. En ik denk, ja, ik moet zorgen dat ik op het station kom. kom bij het station, was het politiebureau in de buurt. Ik denk, zou ik nou aanbellen of binnenlopen? Ik denk, nee, dat doe ik maar niet. Want ik had denk, een beetje wiet bij. Oei. En, en ja, wat in die tijd was het best wel spannend. En dus ik denk, ja, ik ga naar het station en er zijn altijd wel taxis of zo, daar komt wel goed. Dus ik op, zat ik op een bankje bij, uh, ja, bij het station. En toen kwam er een man naast mij. En zei: Ga je met mij mee naar het park? Want ik wil, uh, ja, kunnen we roken en bla bla bla. Maar ik voel, dat voelde dus helemaal niet goed. En ik denk, ja, weet ik wat ik doe? Ik ga toch naar het politiebureau. Ja. Dus ik kom bij de politiebureau, komt zo'n dikke Duitser buiten. En die zegt. Uh, wat, uh, wat mag zo weer? Ik zei, ja, nou kunt u mij helpen, want er zit een man achter mij en ik uh, ja, misschien kan ik hier overnachten of zo. En uh, die man die stuurde mij dus door. Nou, dat was echt heel bizar. Dus ik kom, ik kom buiten daar bij de politiebureau. En ik ga de straat in. En het werd echt een film hoor. En wat gebeurt, die man die stond daar aan het einde van die straat of zo, om, ja, ergens. Die dus dacht oh, wegwezen, dus ik loop. De straat uit. En die man die kwam steeds dichterbij. Dat was echt zo eng. Op een gegeven moment, wat gebeurt er? Ik kom de straat uit en ik kom bij dat park uit. Ik wist ik niet veel. Dat, ik wist niet dat, dat, park, dat daar het park was. Dus ik dacht, ja, nou ben ik de, de peneut. Mm -hmm. Dus ik loop en die man komt steeds dichterbij. Achter mij. En op het moment dat ik dus... Uh, zou, ik dacht, ja, nu, nu, nu, nu, nu pakt hij mij of er gebeurt iets. Op dat moment dat hij dus heel dichtbij was... ...komt er op een gegeven moment in één keer aan de, aan de, aan de kant komt er een volkswagen, een kever uit de, uit de straat. Er springen twee uh, mannen uit en die pakken die man ja. en, en, en ja, die hebben hem opgepakt. En toen even later kwam eenzelfde kever kwam ook achter me aan en toen kwamen er twee mannen uit. En die hadden een, uh, een, een medaille of in ieder geval een ding en dat was de criminale politie. En uh, ik moest mij legitimeren en uh, nou, ik, mocht, ik mocht dus verder. Maar je, was dus, je werd dus achterna gezeten door een, door een crimineel. Of door in ieder geval iemand die niet helemaal jovel was. Ja, en die werd dus en, opgepakt en, voor jouw neus. En toen was je dus even bevrijd van, van het gevaar. Maar je ja, had nog dus, steeds geen uh, slaapplek. Dus wat bleek, die, die, die, die, die, die politieman, die had er toch notitie van genomen. En ja, ik was dus eigenlijk een, een lokaars op dat moment. Maar goed, ze hebben die man wel ingerekend. Toen ben ik in het park gegaan. Want ik denk ja, het gevaar is weg nu. En toen ben ik op een bank geslapen, de volgende ochtend ben ik verder gaan liften en ben ik verder terug thuis gekomen. Maar... En toen was je niet meer verdwaald, want toen had je dus wat je zegt een lift gevonden, maar je sliep dus een nacht in het park. Ja, maar ja, goed, voor mij was het gevaarlijke weekje. snap je. Dus ik was al blij dat, dat, ik, dat ik verlost was van die man. Ja, en dat park, dat was voor mij toen, uh, Ja, er was gewoon rust. Maar wel, dat was ook best wel eng lijkt me toch, om in een wildvreemd park te overnachten. Ja, maar als je zoiets, ach, als je zoiets gehad hebt. Ja, dan ja? kan je alles aan. Dan, dan, dan, heb je gewoon, dan heb je zo dicht uh, dat gevoel dichtbij en dan, dan, ja, dan, kan, dan heb je het gevoel dat nu is het gevaar geweken. Dus ik denk, ja, ik ga hier gewoon lekker pitten. En ik zie wel. Nou, de volgende ochtend ben ik uh, verder gaan liften. Goed verhaal hoor, daar. Wel spannend inderdaad. Ja, maar het was wel echt. <laughs> ja. ja, nee, dat geloof ik echt. Maar... Huh. Nou, Goed dat je dat er nog bent. Ik, ja, maar dat verhaal heeft me wel geholpen bijvoorbeeld... Om, om dat leven wat ik nu leid, om dan toch niet bang te zijn. Je bent iets minder omdat je dacht van... ik heb dat overleefd, dan kan ik alles wel aan. Ja, weet je, als je met een paard en wagen door het land rijdt... en je staat in een grote stad met zo'n wagen... of je staat ergens in de stad en er gebeurt van alles, dan toch... Ja, dit kun je niet doen als je bang bent, snap je? Nee, nee, je moet wel een beetje avontuurlijk zijn en niet alleen maar beren op je weg zien. Je hebt die man die zijn boek schrijft, ik heb honderden verhalen wat dat betreft. Maar nou. dan moet hij maar, eh, ik ben hem maar hoor, als je... Volgende week weer, Gerard, zit ik hier. Ja, kom goed. Kan je gewoon weer inbellen. 0801121. dat deed ook uh, meneer Van der Werf. nacht. Meneer Van der Werf? Ja, ja, ja. ja. Hoi. Hoi, ik liep het alweer. Hoi. Van de Werf, zal ik me overheden. Ik ben van de Werf van Gordendijk, de laatste beurtschipper van Gordendijk. Ja. Ik, ben, ik heb al vijfduizend keer over de Stekenmeer gevaren. Maar die, die vrachtboot die hebben we nou een beetje voor plezier. En alleen liggen we bij de besloten aan de Stekenmeer. En uh, het was een dikke mist uh, om ons heen, Morgen vroeg. Een dikke mist. We moesten boodschappen hebben. Nou, ik zei, ik vind het wel, hoor. Ik zei, uh, ik zal wel even uh, wat ophalen. Met een paar uur ben ik wel weer, ben ik wel weer aan boord. Dat, bij, die, bij die boot heb ik een fletje van een meter of zes en een motor En hup, de boot aan en op reis. Nou, ik zal je wel vertellen, ik was maar tien minuten te weg. Ik dacht dat ik de goede koers had. Ik tufde maar door. Je zat op het steken meer, hè? Eventjes voor het beeld. Want dat ging een beetje snel nee. in het begin. Wat zei je zat op het Sneekermeer met je bootje en je ging varen ja, samen met de, je vrouw. ik ben van mijn grote boot af uh, <kijkt> van de Simbus <kijkt> Zo. Nou, ter handen toen een boodschapper. En uh, ik, ik, ik, ik, ik voelde me wel zo vertrouwd dat ik, uh, ik zei: ik, ik haal het wel even. Het is helemaal best op, maar ik vind het wel. Maar ik ben wel een uur onderweg geweest. En op laatste, en mijn vrouw bleef wachten. En op laatste hoorden ze de motor weer. Ze zei: Van ik, is je nou weer terug? <laughs> Maar daar ik wat mooi en helemaal in de rondte gevaren en precies bij de boot gekomen En ik ben tot een conclusie gekomen, ik zit altijd aan, aan het water. Want zo ben ik ook weer zeven weken aan de steken weer geweest. Maar als er eend opvliest dan vlieg je in de rondte. Dan vlieg je gewoon precies in de rondte. En ik denk, nou, met het bootje heb ik precies in de rondte gevaren. Nou, en toen inmiddels, dat, dat, dat, dat, toen het dat zo'n kwam, toen ik klaar de meer stop En toen kon ik gewoon weer varen wat ik wou. Dat is zo'n verhaal. Ik en uh, ik kijk ook al <lacht> vaak naar... Daar de... ik, maar ik kan even concluderen dus, meneer Van der Werf... want het is niet heel goed te verstaan wat je vertelt... maar ik heb er wel wat uit kunnen opmaken... is dus dat je er weer ging, ging varen in een rondje voer en dus weer terugkwam en dat je vrouw zei... wat ben je snel terug? Ja, ik maak gewoon in die de dikke mis... Heb ik gewoon een uur rondgevaren zonder dat, dat, dat ik wist waar ik was. Ik dacht dat ik de goede richting had. Terwijl je en het sneker meer zo in goed kennen. En ik ben de gevaren. En bij de, bij de boot eruit gekomen. Dankjewel meneer Van der Werf. En een fijne nacht nog. Dit is een heel fijn liedje. En wel een lievelingsliedje denk ik. The Cure met Boys Don't Cry. zijn de Als je Verdwaald bent van de Cure, van Robert Smith de zanger van de band want als je toch echt verdwaald bent, dan ben je toch wel een beetje uh, in paniek of zo. dat je wel ook het, het huilen je na aan het lachen kan staan, omdat je het gewoon echt niet meer kan vinden dan ging het over vannacht in Nachtbrakers en uh, nou, in principe heb ik nog een klein, klein, klein gaatje voor als je echt in wil bellen 0800 1121. als je het nog eventjes wil hebben over verdwalen, ben je nog van harte welkom maar voordat het zover is, ga ik eerst naar de LP-plaat. Ik, uh, ik heb uh, heel veel langspeelplaten, vinyl nog, thuis. En uh, elke week zet ik drie van die vinylplaten op Facebook. facebook.com slash nachtbrakersbnn. Of gewoon in het zoekscherm eventjes nachtbrakersbnn intikken en dan vind je het ook. En deze keer ging het tussen Love. Michael Jackson. Ik moest even nadenken. Ik denk, wat was het ook alweer? En de Pointer Sisters. En jawel, die laatste die hebben gewonnen met, uh, met, echt met een nipte meerderheid hoor. Het ging tussen, uh, tussen Michael Jackson en de Pointer Sisters. Want uh, Meatloaf speelde eigenlijk echt geen rol. Maar de Pointer Sisters dus, hoor je nu van Viniel hier in Nachtbrakers. Met het uh, ja, toch wel een beetje het, het, het sensuele liedje. En ook wel het mooie nachtliedje Fire. I'm riding in je You're pulling me close I just say no I say I don't like it But you know Beetje. En als je dus heel goed luistert, hoor je wel een beetje kraken nog. Even je oren spitsen, Dat is mooi van vinyl hè? Ja, het is een goede kwaliteit plaatje, je hoort het bijna niet. Dat was uh, de Pointer Sisters met Fire en die hebben dus de wedstrijd gewonnen. Elke keer zet ik dus drie platen op mijn Facebook, facebook.com/slash nachtbrakersbn. Kan jij stemmen? En dan bepaal jij dus wat ik draai. Uh, nou, zo rond tien voor vijf altijd draai ik hem. Dus dan heb je een beetje invloed. Uh, naast de mooie verhalen die je natuurlijk kan vertellen... heb je ook nog een beetje invloed op de muziek. Inmiddels uh, in de studio. En daar ben ik heel blij mee. Want het is, uh, het is, wel, het is een momentje toch Bart? Hallo nachtburgemeester van Radio 1. Goedenacht. <laughs> ja, een momentje. Nou, laten we het niet groter maken dan dat het is. Ik hou de uh, vraag van om dingen groter te maken dan dat ze zijn. Als we het moeten benoemen, laten we er allemaal een momentje van maken. Het is uh, zometeen start met Bart... Uh, je hebt de afgelopen weken Kees gehoord. Daarvoor zat Luc. En Luc die uh, ging naar de tv. En uh, toen was er een, een nieuwe, nieuwe ja, iemand nodig. Een nieuwe presentator. Ja. En jij gaat van tv naar radio. Ze hebben stad en land afgebeld. <laughs> en, uh, <laughs> Uiteindelijk zijn ze bij mij uitgekomen. Ja, nee, maar serieus ontzettend leuk. Ja, ik heb nee, er heel veel zin in. Absoluut, twee ja. uur tot en, met, uh, tot en met zeven uur zit je straks. Ja. Voordat we het daarover gaan hebben, wil ik het heel graag nog eventjes hebben over verdwalen. Want uh, jij kwam hier binnenlopen in de studio. En je zei van Frank, je hebt het over verdwalen. Nu was ik. In Tokio ja. voor, voor het klokhuis, want dat presenteer jij. Ja, klopt. En daar ben ik me toch verdwaald op een treinstation. Ja, nee, dat is echt waar. Ik, uh, ik was tot, uh, tot voor dinsdag nog in Tokio. En uh, verdwalen is natuurlijk relatief, want ik, ik, ik kon wel een uitgang vinden. En ik kon ook wel de weg terugvinden naar het hotel. Maar dat station is, is zo gigantisch groot. Het heeft 200 in- en uitgangen. Wow. Uh, onder en boven de grond. Uh, eigenlijk is het een combinatie van vijf verschillende treinstations... waar je ook weer allemaal aparte kaartjes voor nodig hebt. En uh, ik was daar om daar een aflevering over te maken. En we hadden de dag na onze aankomst soort van gereserveerd. We hadden nog een enorme jetlag om dat station. Even van binnen te zien om even wat mooie plekken uit te zoeken om daar te gaan filmen. En we snapten niet hoe het station in elkaar zat. Het was echt heel vervelend. Het was een soort dolf. Ja, het, het was serieus een dolf met hele lage plafonds. Dus je had op geen enkele plek ruimte om je goed te oriënteren. Plus, als je ergens verkeerd stond, werd je onder de voet gelopen. Want er komen we daar iedere dag 3,6 miljoen Japanners. Ja, wow. Dus de wereld waar we hadden de nacht niet geslapen, die, die, die soefde zeg maar langs ons heen. Je kent die film Lost in Translation misschien wel. Met Bill Murray, die ook in Tokio is... En die stad leeft langs hem heen. Hij is er geen, je wordt er geen onderdeel van. Je snapt de tekens dat niet: een soort machine waar je dan in de De mensen komt. spreken geen Engels. En wij, wij zijn echt daar uh, verdwaald en ook een beetje verslagen door dat station. En dan gewoon we naar huis gegaan. We zijn op een gegeven moment, ja, we waren ook moe. We zijn weer terug gegaan naar het hotel. We snapten de plattegrond, niet, de mensen niet. ja, ja maar je wat je zegt, en, uh, en je zei het even tussen de neus en lippen door. Maar alle bordjes. Kijk, bij ons hangt er dan nog een pijl naar de stationshal, uh, naar de receptie, bij wijze van spreken, of informatieloket, naar wat dan ook. Naar spoor 8 naar spoor 9, kan je natuurlijk allemaal niet lezen daar. Nee, nou het is niet zo dat ze helemaal niks hebben gedaan aan toeristen. Maar het is gewoon te groot om daar in één keer te snappen uh, waar je bent. Dus, uh, dat en je was moest wel uiteindelijk soort... wel filmen, dus ja, ben je de volgende dag teruggegaan. Ja, maar toen waren we fris en fruitig en toen was het een beetje inge... ingedaald en toen, uh, toen werd het in één keer wel Duidelijk hoe het zat en waar je kaartje kon kopen. En op het station Ben je dat dat in, waard, zat? Uh, in, in Nederland? Of met de auto of met de fiets? Of, of dat je nee. vroeger misschien toen er nog geen mobiele telefoon was? ook? Nou, ik ben wel een keer toen ik klein was inderdaad. Toen uh, uh, was ik met mijn vriendje op vakantie. Ja, eigenlijk met twee families waren we op vakantie. Ik denk dat ik een jaar of elf was. In, uh, op, de, op de Veluwe. Ik hoorde de, de Veluwe. Hoorde ja. ik vannacht nog maar. Uh, <laughs> ja. daar, uh, ging, daar ging ik fietsen met mijn vriendje. En ik weet nog wel hoe dat gebied heette: Planken Wambuis. En uh, wij kregen op een gegeven moment uh, een soort lekke band op een plek. En we wisten niet waar dat was. Dus toen ja, dus zijn we gaan lopen. En uh, toen had je inderdaad nog geen, uh, we hadden geen mobiele telefoon. Dus we kwamen bij een pannenkoekenrestaurant. <lacht> en wie bel je? Want je ouders hebben nog geen mobiel. Nee. Dus uh, ja, verdwaald ook weer niet. Maar, maar we hebben we wisten het opgelost. Nou ja, we hebben toen de camping-eigenaar uh, gebeld. Meneer Koker, ik weet nog, meneer kukker, goed. Kukker, kukker, Koker, want hij stotterde. En zijn vrouw is ons toen opkomen halen met de auto. Oh. Fietsen achterin. En uh, dus wel een beetje verdwaald En ik, ik, ik wielren nog wel regelmatig hier, gewoon in Nederland. En dan verdwaal ik ook wel eens, maar dan is het een beetje gecoördineerd. Dat ik, nou, ik neem dit paadje en dan, en dan zie, zie ik wel, wel waar ik uitkom. Ja. Maar dat neemt soms ook wel weer vorm aan dat ik echt weer uh, uren, <laughs> uren langer over doe. Maar ja, echt verdwalen. Ja, ja, het is bijna nee. onmogelijk. Ik denk dat je vooral in het buitenland nog wat ja, kan verdwalen. Of inderdaad op zo'n station waar je stond. Dat het gewoon even... Verdwalen is dan misschien een groot woord... maar dat je echt denkt van... Mijn hemel, wat moet ik hiermee? Gewoon even een beetje in de war. Ik ben één keer in Nepal. Ik zal het heel kort vertellen. Wel eh, heb ik er in mijn eentje door de Himalaya gelopen. En daar verdwaal je ook eigenlijk... Is dat niet constant. gevaarlijk? Ja... Sommigen vinden van wel, anderen niet. Ik vond het helemaal niet gevaarlijk. Het is gewoon een bewoond gebied. Maar ja, goed, je bent hier eentje, dus daar zitten risico's aan. Het is ook volgens mij niet aan te raden. Maar daar verdwaal je ook een beetje altijd. En dan vraag je weer de weg en dan kom je weer op het juiste pad. Toen, uh, ik was nog niet, uh, nog, nog niet begonnen of er kwam al een man naar me toe. Want ze vinden het allemaal heel interessant. Het contact met West het is, misschien een, uh, is misschien een ingang. Dus, nou ja, dit, dit, weet je wat? Ik maak dit verhaal straks een teasertje meteen voor mijn programma. Zometeen dus start met Bart voor de, ja. Eerste, ja, de eerste editie op Radio 1 deze ochtend. Dus het is, het is een spannende ochtend. Dank voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer. En zometeen dus start met Bart.